CFM in 2010, al 20 jaar live. We met, met nu de herhaling van...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 Okay. Nou, het is wel spannend. Het is, nou, het is wel spannend. We senugeren door onze keel. Het lijkt op de koningin wel naar zandvoort komt. Zeg maar. yes. Ik hoor wel een, een, een geluidje van De Zender, maar ik hoor geen muziek. Oké. Okay. Dus uh, ik zou zeggen sleutel, we gaan verder draaien Hier even een plaatje en ik wachten af Ik hoor de gerammen van kopjes hoor, daar Volgens mij is het wel beren gezellig daar Ja, maar dat is via de telefoon en Volgens mij moeten we het rijprogramma uh, niet via de telefoon gaan uh, Nee, gaan dat volgen. is waar ja. Dus we draaien even muziek en straks hebben we misschien wel contact met Hotel Hoogland Ja, zeker dus dat, uh, Lijkt ik wel geinig zeggen Deze zonnige Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Leer van Hotel... Uh, oh nee, Hotel... De uh, Studio. Uh, donkey Boy.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 Liggen ze nu al helemaal gestrekt? of? Nee, hey, dan moeten wij hooggaan. Doe even bellen. Van jongens, jullie kunnen. Ja, er worden soms wel een beetje moe van, hoe moet ik zeggen. Maar goed. Dus, oh, uh, ik zie net een techneut dat op de fiets al aan. even bijkomen. Oh, grappig. Hè? Dat is wel leuk, is een dorp. Die komt op de fiets weer hier naartoe.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 Parochie. Ja? Dus dat is 4 september. Dus zet hem vast in je agenda. En dan uh, dat is gewoon de, uh, gaat de parochie wel laten zien aan zandwoerders en belangstellende parochianen of niet. Uh, wat ze allemaal in huis heeft. Dus nee. nou, ik weet niet of het de strik in de pastoor wordt. Ik denk het niet. Maar ze gaan dus gewoon wel laten zien waar ze hey, mee bezig nee, zijn. Nee, daar moeten we nou echt van af worden. Die nee, bel die we, we hebben vanaf. over pastoren nee. en over nee. priesters en zo. Ja, daar moeten we inderdaad van af. Ja, dat is gewoon echt helemaal even klaar. Uh, heb ik nou weer een telefoontje? Hallo? Ja, weer een weer telefoontje. Heb, heb ik nou weer een telefoon?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 Voorstellen als je dan gaat kijken naar uh, de, de, de kleine helikoptertjes waar mensen mee, mee spelen die op afstand bestuurbaar zijn, dat het zo'n helikopter is? Ja, het is vergelijkbaar met een, uh, een modelvliegtuig. Model en op het moment dat je dan uh, daar camera's onderhoudt of zo, wordt dat ding niet te zwaar? Nou, dat is allemaal veel.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 Er zijn uh, inkomsten ge, nou ja, uh, binnengekomen. En men wil natuurlijk daar ook uh, nou ja, de belasting nog over uh, heffen. Nee, het is ook niet leuk om een tijdje in de gevangenis te zitten. Ook oh, dat niet, nee. Dat lijkt mij het, uh, het meest erge wat er is. Dus, ja, uh, buiten alle ellende die je daarna nog eens een keer krijgt. Ja, ja. ja Het is uh, snel rijk worden, maar ook heel snel arm worden. Ja, maar tegenwoordig hebben ze daar weer andere middelen voor. Want dan graaf je gewoon een zeecontainer in de duinen in. En dan ga je daar niet in de kwekerij beginnen. Ja. We hebben de afgelopen weken geconstateerd dat er een paar zeilschepen op de Murkzee zijn opgepakt die helemaal vol zaten met drugs. Ja. Um, wordt dat ook geconstateerd met een helikopter of is dat gewoon inside information? Ja, ik vermoed dat het inside information is geweest dat daar al een langdurig onderzoek op heeft plaatsgevonden. Maar verder weet ik daar ook niet het nader Hebben jullie geen nee. betrokkenheid nee, nee, nee, nee. Um, nu kunnen we spreken van een georganiseerde, georganiseerde misdaad. Ja. Um,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 Nou, dat gaat een roerige gemeente, maar een leuke gemeente. Nou, inderdaad. Ik ben helemaal met u eens. En bedankt voor je komst. Graag gedaan. Ja. En inmiddels zijn de volgende gasten aangeschoven aan tafel. Het nummer heeft een beetje te maken met het onderwerp waar we het over gaan hebben. Want we hebben aangetroffen inmiddels Martine Joustra en Ankie Niezebeek. Ja, twee, het ged twee gedecoreerden ja. Ja. voor het onderwerp waar we over praten. Veertien jaar geleden kregen jullie je koninkonderschelling. Ja, ja, ja. Hoe hebben jullie dat ervaren? Verrast, echt verrast. Was ik was niemand? gewoon aan het reanimeren en ik werd gewoon overvallen is de 1 les en, Maar was het een proefreanimatie of was het een echte reanimatie? Ah, nee, het, was een het was proef, het was training. Het was training. Anders mocht hij niet. En wat door, gebeurde he? er? Opeens kwam de heer Burgemeester binnen. Ja, en ik vroeg: wat doe jij nou hier? je ja, dacht, ik ja. komt uh, even cursus volgen. Hij komt even kijken. Interesse in het Rooikas. En toen moest je meekomen. Toen moest ik mee. Ja. Maar jullie hebben die Koninklijke Onderscheiding gekregen voor het werk wat jullie doen, voor onder andere de Vierdaagse. Ja. ja. Andere. En dan gaat weer beginnen. Ja, klopt. Ja. Maar je zei zwemmen in zee, maar we gaan dit jaar beginnen met wandelen. Ja. We komen nu voor het wandelen. De... Daarna fietsen. Ja, en zwemmen. Het de, komt ook in ja. Hoeveel, de buurt. Hoeveelste keer wordt het wandelen nu? Dat wordt de twaalfde keer. Twaalfde keer? Ja, dat, dat is toch een beetje een jubileum? Keer.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 Ja, Hertjes in, in de inderdaad. <laughs> nee, nee. aan sponsors, aan versnaperingen en dergelijke. Ja, nou, dat is wel uniek in hè? want dat doet geen enkele Vierdaagse. Maar Anke en ik regelen dat, dat je altijd onderweg ergens een glaasje drinken krijgt. Uh, en de ene avond krijg je een appeltje. En de andere avond krijg je een snoepje van de Shell bijvoorbeeld. Of een ijsje van Centerparks. Of een Sunpark, sorry. Uh, dus, ja, dus, de oude Halt ook nog. Uh, de, de oude Halt. Dus de hold, de fietsvierdaagse, dat is fietsvierdaagse, Dan krijg je een ijsje van de oude Halt. Daniel ja, de Gruntenmang. Dan mee. je uh, ook voor de fietsvierdaagse. Een mandarijntje of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 Het begint op dinsdag 8 juni ja. tot vrijdag 11 juni. Kaartjes kosten in de voorverkoop 4 euro. Zijn te verkrijgen bij Ton Grozens, bij Bruna, bij Anki thuis of bij mij. Want ja, de start zelf. dan zeg je bij jou thuis en bij Anki thuis. Weet Haarlem, straat, Haarlem Inmiddels weten we in ieder geval onze vaste medewerkers. <laughs> uh, uh, dus. okay. Die weten het. En ook gewoon straks op de aanplakbiljetten staat ons adres. Geweldig.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 Dank voor jullie komst. Graag gedaan. Ja. In een klein café, daar kwam ik het tegen. Ze zat aan de bal, ik was meteen in de la la oh, ze was zo verlegen, ik ging naast haar zitten.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 Het was een mooie avond, de hemel vol sterren De maan die scheen zat, die had dit nooit verwacht Amor riep ons van verder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 Voor verjaardag mag niet lukken. Uh, Pieter ah, eh, Bij Marco Bussato betaal, betaal je echt wel uh, 15.000 euro. Oké, okay, maar je ja. hebt ook goedkoper artiesten in je stad Ja, vanaf uh, 50 euro, om het zo maar te zeggen. Kijk, dan komen Er komen dan nog wel wat bemiddelingskosten bij. Maar uh, je zit in een totaalplaatje van uh, 75 euro heb je al een artiest. En dan uh, van een lokaal artiest zit je dus 75 euro en... Uh,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 Ik heb een tijdje ook hiphop bij het boekingskantoor gedaan. En, um, en dat past dus echt, past dus echt niet uh, bij het uh, boekingskantoor. Dus, nee. uh, dus je hebt echt kwaliteit in je stoel Ja, kwaliteit. Ook en, en ik denk ook dat um, als je een artiest bent... Een artiest hoeft niet altijd perfect te zingen. Hè? Je moet het entertainen in je gegaan in je, in je De X-factor. Ja, en misschien is dat wel leuk. <laughs> dat past er misschien wel even bij.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 met het NOS Journaal. De OV-chipkaart wordt volgend jaar april landelijk ingevoerd. Dat is bekendgemaakt bij de afschaffing van de strippenkaart in Amsterdam. Daar kan vanaf vandaag alleen met tram, bus en metro worden gereisd met de OV-chipkaart. In april is dat dus overal zo. Dat hebben de regio's met de vervoersbedrijven afgesproken. Ze kregen toestemming van het kabinet op voorwaarde dat de reiskosten door de kaart niet stijgen. Over de landelijke invoering van de OV-chip op het spoor is nog geen besluit genomen. In Chili is een zoektocht aan de gang naar Joran van der Sloot. Die wordt verdacht van een moord in Peru. Als van der Sloot wordt gevonden, zal Chili hem direct uitleveren aan Peru. De 22-jarige Nederlander wordt ervan verdacht dat hij zondag in zijn hotelkamer in Lima... een Peruaanse vrouw van 21 heeft gedood. De Nederlander is ook nog steeds verdachte in de vijf jaar oude verdwijningszaak... van Natalie Holloway op Aruba. Ahold heeft in de eerste drie maanden een netto winst behaald van 274 miljoen euro. Dat is bijna 46% meer dan vorig jaar. Het resultaat komt overeen met de verwachtingen. Ahod-topman Risten spreekt van een solide prestatie die is geleverd onder moeilijke omstandigheden. Zowel in Nederland als in de VS wist Ahod zijn marktaandeel te vergroten. Volgens Risten willen consumenten de kwaliteit die Ahod biedt en zijn ze gevoelig voor prijsacties. In Suriname willen de voormalige aartsvijanden Bouterse en Brunswijk vandaag een akkoord tekenen over een coalitieregering. De afgelopen dagen spraken ze daar al over. Gisteravond bereikte ze een doorbraak. Boutersen, die president wil worden, heeft erbij de steun nodig van Brunswijk. In de jaren 80 vochten de twee nog een bloedige burgeroorlog uit. Opmerkelijk is dat beide zijn veroordeeld voor drugshandel. Het weer, zondag en vanmiddag wordt het overal ruim 20 graden. Alleen vlak aan zee blijft het net onder de 20 graden. Dit was het NOS Show.